5 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. Na een wilde achtervolging met twee auto's in Assen zijn vier mensen opgepakt. Ook zijn een fietser en iemand in een scootmobiel aangereden. Volgens de politie ging er een verkeersruzie aan vooraf. De auto's crashten op een rotonde. Vervolgens gingen de inzittenden met elkaar op de vuist. Bij de achtervolging belandde een van de auto's op het fietspad. Daarbij raakten een fietser en de bestuurder van een scootmobiel gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is hoe ze er aan toe zijn. Hulpdiensten zijn vanmiddag massaal uitgerukt naar Emst bij Apeldoorn... omdat werd gedacht dat er in een weiland een vliegtuig was neergestort. Daaraan gekomen bleek het te gaan om een kleine helikopter... met twee inzittenden die een voorzorgslanding had gemaakt. Niemand was gewond. De voorzorgslanding was nodig vanwege een storing. Advocatenkantoren krijgen deze maand meer echtscheidingsaanvragen binnen... dan normaal gesproken deze tijd, meldt de NOS. Dat komt waarschijnlijk doordat de partneralimentatie fors omlaag gaat. In veel gevallen hebben gescheiden partners... nog maar vijf jaar recht op alimentatie in plaats van twaalf jaar. Mensen die willen scheiden en recht hebben op alimentatie proberen dat dit jaar nog te regelen, waardoor scheidingsadvocaten het nu extra druk hebben. De regels worden veranderd omdat volgens het kabinet nu te vaak gebeurt dat ex-echtgenoten, meestal mannen, nog heel lang alimentatie moeten betalen. Justitie zet steeds vaker een landelijk bijstandsteam in bij het doorzoeken van gevangenissen. De inzet van dit speciale team is in drie jaar tijd meer dan verdrievoudigd, meldt de NOS. Volgens het ministerie van Justitie komt de stijging door de toename van het aantal grote zoekacties in gevangenissen. Soms heeft dat te maken met filmpjes die opduiken van feestende gedetineerden. Sinds kort is er een nieuwe wet die het binnensmokkelen van verboden spullen strafbaar maakt. Volgens justitie zijn er niet meer opstanden binnen de gevangenissen. En dan het weer. Periode met zon. Het is 4 tot 7 graden. Vanavond en vannacht kans op mist. Morgen plaatselijk eerst mist. Later schijnt geregeld de zon en wordt het tussen de 2 en 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files staan er nog op de A7 richting Friesland bij Brezandijk 3 kilometer. En ook 3 kilometer file op de A9 richting Diemen voor de afrit bij het AMC.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 Zinn in ZFM ZFM, ZFM.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 City. Goedenavond, uh, alle luisteraars. Ook op uh, CFM. Welkom bij Prime Time. Zes minuutjes over de klok van vijf alweer. Dat was een spektakel gisteren. Maar zo daar meer over. Hey, hey, hey, yeah. uh. Ja, dat is een echt een, een oude bekende van ons. Een echte piraat. Ja, het Amsterdam. zit nu veel op Curaçao. Is druk bezig daar. Maar uh, die heeft dus ook een berichtje achtergelaten vanuit Curaçao. De website, ja, dat zijn leuke dingen. Even kijken wat ik klaar heb gezet. Ik heb een speciale kerstmap uh, had ik gemaakt. En in die twee dagen heb ik hem niet helemaal uh, leeg kunnen maken, zeg maar. Dus er zit nog wat in. Radio. Yeah If you can do it, I can do it too. Ja, yeah. dat kan heel wat inhouden. You hang We Yeah.